Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De marechaussee heeft in de buurt van Deventer een jongen van 19 opgepakt... voor het verkopen van honderden valse ID's aan minderjarigen. Die werden vooral gebruikt voor het kopen van drank en het binnenkomen van kroegen en clubs. De marechaussee vertelt hoe ze de jongen op het spoor kwamen. Nadat we diverse ID-kaarten binnenkregen bij het expertisecentrum identiteitsfouden documenten op Schiphol... We zagen een patroon en uiteindelijk zijn we een onderzoek gestart... en zagen dat deze documenten werden aangeboden via social media. Het is een van de grootste fraudezaken met identiteitsbewijzen ooit in Nederland. Er wordt weer gevochten tussen Israël en Hamas. De afgelopen dagen was er een gevechtspauze, maar die zit er nu dus op. Aan beide kanten zijn de aanvallen weer begonnen. Er zouden in een paar uur tijd ook al meerdere mensen zijn omgekomen. En het Randstadgehalte van de Tweede Kamer is na de verkiezingen... in één klap een stuk lager, staat in de Telegraaf. Dat komt door de winst van de PVV en het verlies van VVD en D66. Randstadprovincies zoals Noord-Holland en Utrecht leveren in. Limburg, Zeeland en Overijssel krijgen er zetels bij. Nou, en als je het vanochtend al koud vond, dan kun je je vast voorstellen... hoe dat vannacht was. Zeker voor daklozen zijn dit soort vriesnachten extra zwaar... Om daar aandacht voor te vragen sliepen er op verschillende plekken mensen op straat. Ook deze mensen in Enschede deden mee. Hele koude handen. Maar wat me vooral opviel eigenlijk naast er nog buiten slapen... is de alertheid voor elk geluidje. Dat was wel... Heel bijzonder om mee te maken. Als je nu s ochtends vroeg en dan de, de, de, de hele dag op straat moet zijn... en uh, niet zoals ik naar huis kan gaan en dan desnoods... ik heb vandaag vrijgenomen, desnoods weer in bed kan kruipen... dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan is dit een beetje de luxe versie, zeg maar. Het is zeker de luxe versie, ja. Nou, echt helemaal hetzelfde was het dus niet. De mensen die meededen aan deze actie sliepen in een slaapzak... werden beveiligd en kregen vanochtend een ontbijtje. En het weer nog bijna overal bewolkt en iets onder nul. Later vanochtend breekt het open en is er bijna overal zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het wordt wel een frisse dag, vanmiddag maximaal 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Boys wants the girls while the girls wants the boys who wants the girls go by I do I This all I to make the scene Which is the name of the game watch a guy watch a dame on any street in town Up and down and over and across romance's ball Ja, er zit er gewoon eentje eentje zit mij gewoon in me uit te lachen hier uh, ja <laughs> Dat, uh, ja, uh, dat was, er zat nog een band op de gang en die speelde nog. Ik zei, jongens, stop ermee, want we moeten beginnen zometeen. <grijg> ik lach je gewoon toe, Willem. Ja, Wij nee. Dat lachen je allemaal toe. Wij nee, nee, nee dat moet je vaak doen met een melkgebietje van je. <grijg> ja, vriend, ja. Maar ik heb nog een glaasje melk. Een glaasje melk, ja. Hoe hinder keren het je ook alweer met een glaasje P melk? Uh, uh, Piet, uh, Pinter? pint, uh, Pietje Vitamine of zo. Nee, nee, nee. Joris Driepinter. Joris oh, Joris. Dat ik dat toch moet weten, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen allemaal. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen, morgens, deze morgens juffrouw Jannie. <laughs> juffrouw Jannie, is ja. Nou ja, weer een nieuw, uh, nieuw programma. Vandaag nog een beetje teken van Sinterklaas en natuurlijk... Hoe weet jij nou dat het nieuw is, dit programma? Sorry, wat? Die is toch al uh, drie, drie jaar geleden opgenomen, dit, of niet? Ja, we zitten toch in 1978 nu? Nee, nee, nee, nee, 82. Oh ja, ja, ja iemand ja. die Fiat 510 even weghalen daar. Ja, zo. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, een beetje radio maken. Een beetje, maar... ja, beetje glas, radio maken. En ja. Van alles en nog wat. Ja, dat lijkt me het gezellig. Doet. Ja, ja ik, zit, ik zit de hele tijd te kijken. Ik zie, ja, voor de kijkers thuis uh, hangt een cameraatje. Als uh, je kijkt naar uh, www.ziejewebstripje uh, Dan zie je Sinterklaas zitten met een heel klein mijtertje op. Ja, die is gekrompen, want die is in de was gegaan. Ja, dat zou het zijn. Weet je wat ik mooi vind bij die, deze Sinterklaas? Dat de, is. De baard. Ik vind dat dat zo'n mooie baard Ik weet niet welke camera jij zit te kijken, vriend, maar. Uh... <coughs> ja, nou ja, goed. Nou ja, nee, maar, uh, leuk Gerry dat je, dat je een beetje toch in de sfeer. In de... Ik ben helemaal in stijl. Maar jij ja. gelooft ook nog echt in z'n ja, teklaar. Ik zet mijn schoenen ook elke avond. Oh, ja, echt. en de, de dan volgende, zitten, de volgende je, dag staat hij er nog. Er staat er nog. Dus soms zit er wat in, maar... Uh. Oh, wat heb je allemaal gehad vertellen? zijn nou, allemaal kleine dingetjes en zo. Kleine maar, dingetjes. Maar de, maar de poes, mijn poes, de kat, die, die, haalt, die haalt het, het is ook. Het goed dat je het er dus even... Ja. Beste Sinterklaas, waar gaat dit verhaal naartoe? Wat is, ja. met, wat is er met je poes? Vertel. Nee, nee, maar die is altijd nieuwsgierig, hè? Dat is heel oh, ja. nieuwsgierig. Het wordt er niet beter op. <laughs> De kat is altijd nieuwsgierig. La La La ja. ja, die ja. wil weten wat erin zit, dus dan, uh, ja, dan. Wat heb jij voor kat? Ik heb gewoon een Europese korthaar. Maar een, die is wel een bijna Europese korthaar. Ja, zo'n zo grijze. Dat schelden ze mij ook altijd vooruit. Zo zie je er ook uit, hè? Ja, meteen. Charles, wat ben je toch een Europese korthaar? korthaar ja. ja, En zo'n zo grof besnaat ook. Ja. ja, maar heel, heel lief, maar ze, ze is al bijna 18, hè? 18? Ja. Tjoe-tjoe. Ja. Maar goed, verder allemaal prima. Maar ik kan jou in vertrouwen vertellen dat ik een Siamese kat heb gehad. Een bastaard hoor, dus niet echt dat je zegt van... Kon je die kat wel verstaan? 21. Ja, maar ze kunnen wel oud worden hoor. Ik kon hem wel verstaan. Nou. Die praat, hè? Siamese praten. hè? Ja, nou, op het laatste, die kat werd ook... Nee, serieus, die werd de Ja. En dan liep hij door het huis en... Ja, nee, echt, nee ja, dat klopt, ja, ja. En ja, ik heb hem op een gegeven moment, toen kreeg hij ook een, een nierenaandoening en zo. Ja, ja, toen heb ik hem moeten laten gebeurt, inslapen, even. maar ja, 21 jaar. Ja, dat is best lang, ja, ja, maar, maar beesten of katten die in, in huis gewoon wonen, dus geen buitenkatten, die kunnen heel oud worden. Ja, ja. ja, ik vond het wel zielig hoor, dat net drie, drie, drie jaar had die serijbewijs. Ah, ja. Ik heb uh, ooit uh, een, uh, als je het hebt over leeftijd, ik heb ooit een makreel gehad, 31 jaar, hè? <lacht> 31 jaar. En toen heb ik die koelkast schoongemaakt en het ding weggegooid <lacht> want. <ja. lacht> J'ai vécu sans scrupule, Je devrais mourir sans remords J'ai fait mon plein de crépuscule, Je ne devrais pas crier encore Moi le païen, le pauvre diable Qui prenait Satan pour humble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 Mon Dieu existe, qu'il a une barbe et la main, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes. Dites-moi que les poules ont des dents. Que je jouerai du violoncelle Là-haut dans mon costume blanc Vivre Vivre Même sans maison Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à-propos. De liefde en uh, dan is dit uh, wat, betekent zonder, uh, nou, wat betekent dat nou, Dernière volonté? Een derrière, dat betekent uh, dat het tijd wordt dat je je ondergoed gaat wassen. Oh, denk ik. Volonté. Volonté. La dernière volonté. Daar maken we gewoon een prijsvraag van. De prijsvraag! De prijsvraag! Ja. Ik heb geen idee wat, uh, wat dat betekent. Uh, nou, dat kunnen uh, we opzoeken, toch? Dat zoeken we, ja, maar dat, dat bedoel, we oh, dat hebben een, een heleboel luisteraars. Oh, oh, Oké, okay, nee, dat is goed. Nee, dat is goed. Ik, uh, krijg, ik verneem zojuist een berichtje uit uh, Vladingen. Waar ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ligt dat? Vladingen, dat ligt, even kijken, 191 kilometer ten noorden van Almelo. Bij oh. Rotterdam. Oh, ja. Ja. Ja, het is ten noorden van Almeloog. Ten noorden van Almelo. Ja, een... Rotterdam, Rotterdam. Het, is, het ligt gewoon boven Groningen ook, geloof ik. Hè? Boven Groningen, noem ik het. Uh, is Vlaardingen kan, niet kom, een dan. van die plaatjes op de Walleilanden? Ter Schelling. Ja, ja. Uh, dus daar... ja je, je hebt Vlieland, je hebt ook Vlaingenland. Dat, Kijk, ligt, dat ligt erachter. Dat ligt ertussen, ja. ja. ja, ja. ja. Maar goed, Annemiek is er weer. En uh, ze luistert uh, weer met uh, heel veel plezier. Kreden, nou, nou gelukkig, en, gelukkig. En, man. Ja. Goedemorgen, Annemiek. Goedemorgen, goedemorgen. Annemiek. Even zwaaien, Annemiek. Hey, goedemorgen, hey, hey, goedemorgen Annemiek. Hey, goedemorgen, ja. ja. <laughs> en verder ja. Uh, hebben we ook een afdeling van uh, gemeente Haarlem die luistert. En dat vind ik ook leuk. Ja. Hé, Gerry ja, ja, uh, en, en Wim. Ja, ja, Wim ja. Ja. hebben jullie nou meer het Sinterklaasgevoel... Of? of hebben jullie nou meer het kerstgevoel? Wat ja. is het nou? Of hebben jullie meer het, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, tussenin. Hè? De tu tussenin. De tussenin? Mm. De tussenin, ja. Ik weet het niet. Kijk, ik heb net, net een stukje spe gevuld speculaas met, uh, met Amandelen in mijn potje gedrukt. En dan ben ik toch een beetje van de Sinterklaas. En, uh, en, uh, en daarna, nou, maar, het... maar als ik dan bijvoorbeeld iets laat vallen, op de grond laat vallen, en dan kijk je naar beneden, en denk je van nou. Het maar heb je weer al... aardig in de kerstfeer? Hé, hey, maar, maar, maar, maar vieren jullie Sinterklaas. Je... Wat, wat is er? Je hebt een meisje, Wat is er aan de hand? Ja, ja. Nee, niks. Ik vind allebei leuk. Ik vind het allebei, leuk. Ze ik zit vind wel, het allebei Sinter, leuk. Sinterklaas gewoon uit te lachen. Het is gewoon on, onbeschaamd iets. Ja, dat nee, is maar maar het ik, vind, gaat... ik vind Sinterklaas leuk en ik vind Kerst leuk. Ja, dat het allebei. ik ja, Sinterklaas, Sinterklaas ja. leuk, maar Kerst is een viering en Sinterklaas is een persoon. Ja, Dan maar, moet je zeggen van, nee, ik vind Senta leuk, de, de Kerstman. Nee, dat vind ik niet leuk. Waarom nee. niet? Nou, ik vind alleen toch knappe kerel die. Uh, ja, die nee. Kom op, Gerrie. Ik vind die rendieren leuk. <laughs> die rendieren? Die rendieren. Ze valt op rendieren. <laughs> ja, ja, als die zo in, die, in de lucht, zo, weet je wel, zo over de wereld vliegt. Ja, als zullen die geweiën wel zijn waar je op valt natuurlijk. <laughs> Niet te geloven. Hé, hey, Wim. Ja, ja, ja, ze, ze ja. hoor je het? Ja, ze valt op rendieren. Nee, maar weet je, um, Sinterklaas is een persoon, inderdaad. Ja. Maar Kerst zeggen we inderdaad. We zeggen nooit, het. we gaan Kerstman vieren. Nee. Nee, toch? Nee. We gaan Kerst vieren. En bij Kerst denk je altijd aan een kerstboom. Kerstboom. Kerstboom? Ja, toch? O, kerstboom? O, nou, een kerstboom? Nou ja, Kerst is een kerstboom, toch? Niet aan een kerstman? Nee. nee. Maar Kerst is natuurlijk de jeboor, toch? Het, he? het, het is een christelijk feest. Het is een christelijk feest. Dat is Jezus jeboor, hè? Ja. Met, met kerst. kerst, ja. met kerst in een bakje vol, vol met stro. Ja. ja, ja, ja, ja. Maria erbij. Ja. Jozef ja. erbij. Ja, bij. Wijze? In, uh, bij in, in uh, België. Ik zal het nummer eens opzoeken. Oh, dat is van. Uh, van, uh, van, uh, ja. van wie? Ja. Uh, daar komt ie, hè? Ja. ja nou, nou weet je ja, niet, hè? Nee. nee zal ik je helpen? Ja? Stafke. Stafke Fabri, Daar is het nummer van. Nee. En dat heet Kerstmis bij mijn alles thuis. Dat is, in, dat is een Vlaams verhaal, maar die vertelt over hoe Kerst. Vroeger werd gevierd. Okay. Ik, ik ga kijken of ik het nummer aans... Uh... Nee, ik dacht Urbanus, dat je die bedoelde. Ja, dat is zelfs van een bakstje met stroop. Stro. Ja, dat is ja, ook een ja. leuk liedje. Ja, ja daar moet ik altijd bij huilen. Dat vind ik een heel, heel, heel, heel triest liedje. Is dat. Ik snapte dat liedje nooit. Ik denk, waarom leggen ze dat kinderen nou in een bakstje gevonden met stroop? Omdat ze geen dekentjes hadden. Nee, stroop met een p erachter. Nee, het is stroop. Ja, ik verstond dat toch niet. Iedereen praat zo gek, allemaal met een accent of zo... Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Maar, nee. um... Overigens, op de Veluwe. Ja? Daar hebben ze de kerstallen. Die, die allemaal de schapen weg, hè? Dan die wolven. Oh! Ja, ja. die kerstallen. Die, die, dus het oproep, luisteraars. Als u nog schapen over heeft. van de kerstallen. Ja. Dan, dan, dan graag naar de Veluwe. Ik ja. heb toevallig ja? gezien net de uh, ja. gemeente Epen. Die heeft een advertentie gezet. Ja. <tie> uh, want die schaapjes die gaan er allemaal uit. Die geitjes gaan er allemaal uit. En de os en ezel gaan er allemaal uit. En ze zetten er nu wat anders neer. Oh, wat gaat er nou gebeuren? Olifanten. Poma. Olifanten, maar dat is toch veel te groot. Wel, nee. show sure. Is het toch het mooie, ik vind het een van de, de, de, de mooiste lichten die wij hier in de buurt hebben. En, uh, met name de vuurtoren. Want ja, ja. ik ben een vuurtormannetje natuurlijk. Er was wel behoefte aan geweest, hè? ben die vuurtoren hier. Daar was zeker een behoefte ja. aan geweest. Ja, maar mijn man die met die uh, viskotter op het strand ligt nog steeds. Ja. Ja, en ook nog ja. beroofd van alles. Ja, spullen. triest, hè. Ik ja. vind het echt triest. Het is ja. een, uh, ik vind het schandalig gewoon. En uh, degene die het gedaan heeft, uh, ik wens... Uh, ik wens voor jullie, degene die de spul hebben weggehaald... wens ik jullie de eeuwige jeuk en te korte armpjes. Ja, nou dat is nog heel mild. Over. Nou, ik ben heel mild vandaag. Ja, heel mild, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed. Maar uh, even, even iets anders, een heel ander verhaal. Um, een ander verhaal. Een eigenlijk. heel Oeh. ander verhaal. Oeh. Oeh. Vertel, vertel. Ik ben helemaal benieuwd. Nou, ik uh, reed uh, toevallig door het dorp van de week en toen zag ik jou... En jij liep, uh, jij liep bij de, bij de FOMA in, in Nieuw-Noord en zo. En toen zag ik jou bij de pluspunten erbinnen gaan. Wat was er aan de hand? Oh ja. Moet je de foto's maken of zo? Nee. Ja, er is een foto van me gemaakt. Van jou gemaakt? Ja, dat heeft de directeur van Pluspunt persoonlijk gedaan. Oh? Schakker, wil je even op de foto? Ik zeg, nou moet dat dan? Ja, ja dan. jij wilde dat helemaal niet natuurlijk. <laughs> nee. Ik ben zo bescheiden, jongen, wat dat betreft. Maar goed, uh, uh, uh, nou blijkt de uh, nou Boys. Ken je de, de, de uitzending van The Boys Are Back? Oh, dat zijn die twee drukte makers met ja, die, met die, met die dame radio, die, die het schuur vasthoudt. Die denken denk ook dat ze alles beter hebben. <laughs> en dat is die vrouw die ja. in Canada achter de schermen werkt. Die. Ja. ja, wat is er mee? Maar die zijn genomineerd voor de vrijwilligers... De Niek, nee, de Nick Meijer... Meijer... Meijer vrijwilligersprijs. De Nick Meijer vrijwilligersprijs. Ja. En is dat en een grapje? Niek Meijer... of, uh... en, en Niek Meijer, dat, Meijer, dat is zelf voor, vroeger was dat 100 gulden geloof ik. Een Meijer toch? Een <coughs> Meijer, ja. Op, oh ja, ja. Was 100 gulden. Ja, ja. Maar, maar wat, dit, was, wat was een lam ook alweer? <coughs> sorry? Een lam. Een lam? Als een jong schaap, sorry. Oh, Nog een ander, ja. <laughs> ja. Maar de Niek Meijer vrijwilligersprijs. Wij, wij zijn genomineerd, Willem. Want ik, ik heb het uh, met moeite voor me kunnen houden. Maar is het, maar het ik, een grap of, of is het geen nee, grap? Nee, jij bent ook genomineerd. Echt waar? Je bent genomineerd. En waar was ik dan? Ik was op het werk. Je staat op de nominatie. Om eruit geschopt te worden. Beste luisteraars, staat een actie op. Maar even serieus. Ja, ik ben heel serieus. En nu? Nou ja, er zijn zeven genomineerd als minister gist. Ja. Of wij het zullen worden, dat is natuurlijk helemaal nog niet zeker. Maar alleen al vanwege het feit dat je dan genomineerd bent. Ja. Dat je de, uh, kennelijk gewaardeerd wordt om vrijwilligerswerk. Want wij zitten natuurlijk hier vrijwillig bij de radio. Jij, jij niet, ik moet jou altijd naar midden schoppen. Dat is een... het, is, het is wel zo, ik, het kwam binnen via bureau HALT. Vergeet ik, nooit werkt. En met vuurwerk te spelen, zijn ze of je gaat aanveren of je moet bij ZMW werken. Nou, ik heb voor het laatste gekozen. ja, ja, ja. ja. Nou, dat was een goede keus. Dank u. <laughs> <laughs> maar wat geweldig leuk, vind ik. Gefeliciteerd, hè? Ja, dank u, dank u, dank u. dank u Ja, ja, leuk, ja maar, ja, maar we hebben nog niet gewonnen, en... gewonnen, hè? We hebben nog niet gewonnen. Nou, het feit dat het genoemd is, je geeft het al aan. Het is al een hele eer, hoor. Is het is al een hele eer. Vind ja. ik het al heel wat. En, uh, ja. Maar ja. wat doe jij nou eigenlijk vrijwillig? Want ik, jij doet eigenlijk niet. Want als, als ik zeg uh, schenk een bakje koffie voor me, dan moet ik betalen. Wat doe jij ja, nou eigenlijk nee, ik, zal je, ik zal je vertellen wat ik, wat ik dus doe hè, als, als verdienste voor de, voor de, voor de radio. Ja. Ik heb de sleutel van voor de voordeur. Oké. Oh, ah. oh dat is het. En nou, doe dat, dat is een vertrouwens. Uh, ja, ja. Vertrouwens. Ik, heb een, uh, ik ben hier ook uh, uh, biechtvader, ben, hier ook. En, oh. uh, ben ja. ik hier ook. Kasteleid ben ik hier ook. En uh, verder ben ik uh, klusjesman, ben je klusjesman dus ik, ja. kantinejuffrouw. WC-juffrouw, maar, maar, maar waar, de rest doe ik niet waarom zowel. denk jij nou Willem dat wij genomineerd zijn? Want wat, wat, uh, we zijn dan nou, vrijwilliger, we doen dat. Uh... Nou, ik weet het niet, maar ja, heel misschien, heel misschien denk ik dat door de, door de manier waarop wij radio maken denk ik. Het is allemaal uh, losluchtig, zonder draaiboek, maar wel met goede onderwerpen. En, uh, uh, om een voorbeeld te noemen, de zandstroom. Ja, dat was onze één van onze eerste vier uur durende uitzending. Vier uur, hè? Ja. Vier uur hebben we een radioprogramma dan gemaakt met allemaal... al die mensen erbij. Mensen met uh, uh, helaas uh, Alzheimer of dementie of hoe je het noemen wil. Ja. Die hier, en ik zou het aankomend jaar, aankomend jaar, dat draag ik gelijk aan een aankomend jaar nog een keer doen. Ja, ja. absoluut. Ja. en we hebben straks ook nog een bijzondere gast in de uitzending, luisteraar. Hij is ook genomineerd. Of, uh, uh, nee, maar de, uh, oh. het is ook een hele sociale persoon. Ja. En uh, ja, die heeft ook wel iets met radio maken. Uh, uh, uh, is hij in aanraking geweest, ja. meer als journalist? En die maakt hele mooie filmpjes op YouTube. Ja. Het, uh, die uh, YouTube-lijn heet uh, 023 TV Online. Als u dat inklopt op YouTube. Dus 023 ja. TV Online. En hij maakt prachtige filmpjes. Hele het, actuele is het, filmpjes. Uh, is, het, is het niet zo uh, te vergelijken? Nee, dat is nooit te vergelijken. We hebben hier in Zandvoort ook iets wat veel kleinschaliger is. Maar die, die doen net ook geloof ik. Zandvoort Inside? Die doet dat ook op tv? Ja. Ja, ja hè? Dat ja, ja, ja, ja. idee. Ja, ja, precies. precies. Oh, Oké, okay. nou leuk. Ja. Nou ja, ja in ieder geval, in ieder geval uh, gefeliciteerd met onze nominatie. Ja, jullie van de harte gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. misschien krijgen we hem wel eens lekker bij de koffie zometeen. <laughs> hint, hint, hint. Nee, dat, ligt er al. dat ligt er al. Waar, waar, waar. Oh, ja. Nou, ik ja, dus. nou, uh, zou mooi even een stukje muziek draaien. Of was het alleen om. Ja, hier, maar, je trekken. mag nou wel eigenlijk. wel... wel, wel een feestelijk muziek Ja, een feestelijk, een feestelijk. muziek. Van ja. langs dat ze leven in de Glorio. Toch? Ja, uh, iets, iets met de radio, denk ik toch? Dat is een ezel, een ezel in het zwembad. Dat, Wat een ezel in het zwembad? Is. Ja, een ezel, dat is een, een ezel in de Glorio. Goed, stukje muziek maar weer. Kijk, en hier en hierdoor maken wij ze onderscheid met de jullie, rest. Onderscheiden je, jullie onderscheiden je. Door dit soort opmerkingen. Omdat wij gewoon de natuur een warm hart toedragen ook. En ezels ja. ja. in het bijzonder. Ja. <laughs> ik, wil, ik wil er verder helemaal niet over nadenken. Maar goed. Oh, dit is zo jammer.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 Welke stijger klonk een Van Paldia's op Jeruzalem Wenters hadden eigen Arias, voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal, toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum drie bestond nog niet maar iederaan. Had... Zijn eigen stem op elke stijger klonken weer van Al of Jeruzalem. Weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwaarsteen. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een nee van Balias of Jeruzalem. stem, op elke stijger klonk een leer, van Palja's of Jeruzalem. Ja, Herman van Veen, Hilversum, uh, drie. Ja, ja dat waren we stijden, dat, dat ja. hoor je niet meer op de radio. hè? Nee. Waar, waar ligt Palja's? Jeruzalem, weet ik. Palja's, daar er ligt, er, er ligt, er, ligt ernaast hoe oh, dat ligt ernaast. Ah, je snapt er helemaal niks. Dat ligt maar Vlaardingen. Vlaardingen, Vliesland. Palyans, Palyans. Palyans. Palyans. Ah, ja. Nee. Nou, Abu Dhabi. Roden. Stawurst. Nou weten jullie, uh, je hebt van die hele grote bedrijven zoals uh, bijvoorbeeld uh, Harrods in Londen. Oh ja, leuk warenhuis. Ja, ja. Maar dan kan je alles kopen. Oh, alles. Auto's ja. Kan, ja. Je ja. Alles. kan je er kopen. Auto's. Boten kan je er kopen. Ja. ja, alles kan je. Vishengels kan je er kopen. Je kunt er alles kopen. Ja. Nou was er hier in Nederland ook zo'n bedrijf. En die zochten een verkoper. Ja, waar halen we ze gauw een verkoper vandaan. Ja. Goed een advertentie gezet. Er komt een heel klein mannetje erop af. Noemen ze een lilyputter, weet je wel. Uh, Hans Steven zou zeggen, hé, hey, kaboutertje. Nee, hey, dat mag je niet zeggen. <laughs> ja. hè? Dat mag je niet zeggen hè? Nee, nee, maar goed, in ieder geval... Uh, maar dat doet een heel eigenwijs lilyputtertje. Ja. Die zegt van, nee, ik, ik kom solliciteren op de functie van verkoper. Ja. ja. Zegt die man van het bedrijf, nou dat betekent nogal wat. want We hebben een enorm bedrijf, we verkopen werkelijk alles. Kan je dat aan? Natuurlijk, zegt dat mannetje. Zegt die eigenaar van het bedrijf, nou goed, dan mag je aankomende zaterdag een dagje proef draaien. Dan neem ik ja. een, een, een zaterdagje vrij. En dan mag jij gewoon lekker uh, je gang gaan. En dan kijken we maandag wat het resultaat is. En dat, ja. is het resultaat naar, naar tevredenheid, dan heb jij een baan. Ja. Nou, hartstikke mooi zit die lille putter, dus die... Die gaat aan het werk. En maandag komen ze elkaar weer tegen. En dan uh, zit die, die eigenaar en Hoe is het gegaan? Zit jullie li liepen. Nou, ik had één klant. Eén klant. <laughs> ja, zei, maar ik heb wel 250.000 euro omgezet. Zo. Hij heeft 250.000 euro omgezet. Fantastisch. Hoe heb je dat gedaan? Nou, hij zegt. Die man, uh, hier heb ik eerst een uh, vishinkel verkocht. Hij zegt, en, uh, en, uh, ik zeg, ik zeg nou, dan moet je er een molen bij hebben. En een goede een molen en, en, en een lijn moet je erbij hebben. En de koffertjes voor de dobbers en voor de loodjes. En, en, dus dat heb ik in één pakket heb ik dat verkocht. Ik zeg, maar waar wil je eigenlijk gaan vissen? Hij zegt, nou bijvoorbeeld op de Loosdrechtse plassen. Ja. Nou zegt hij, uh, nou, dan heb je gewoon een, een, een knappe boot nodig. Dus ik verkocht hem een sloep. Ja, zegt hij, maar hoe krijg ik die sloep bij, bij de Loosrechtse plassen? Nou, hij zei, dan heb je gewoon een trailer nodig. Dus ik verkocht hem ook nog een trailer bij die boot. Jezus, ja, maar, hij zegt, ja, een trailer, dan heb ik een trailer en heb ik een boot op die trailer. Maar hoe moet ik, hoe moet ik hem nou in Loosrecht krijgen? Nou, hij zei, dan heb je een knappe auto nodig. En een knappe trekhaak. Dus ik, ik verkoop hem de nieuwste BMW-serie. Uh, Met een hele knappe trekhaak. En, uh, nou... Uiteindelijk, voor 250.000 euro verkocht hij die man. Nou, wat goed. Nou, ze, ze, die, uh, die eigenaar van dat bedrijf... Nou, ik vind het fantastisch. Hoe heb je dat, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Oh, hij zei, maar dat is nog niet alles. Hij zei, want die man die kwam eigenlijk voor een doos maatverband voor zijn vrouw. Ja. Ik zei, nou, dan heb je een rotwieger, dan kan je beter gaan vissen.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 Wie ging het liedje eigenlijk? Annabel. Uh, Annabel, heel goed. Dit komt de stamboot, dat span je weer aan. Hij brengt ons niet gedaan. Ja. Ik zie hem al staan. Volgens mij. Uh, ik heb mij vergissen, want volgens mij uh, wordt het signaal weer gehackt door de buren. Ja, nee. Jongens, ga van de lijn af! Zo. Dat was niet zomaar dat ik dat meisje heb ingehuurd, Willem. Om te zingen van ja, ons. Er is, is, is, is vanmiddag bij Pluspunt ja, heel wat aan de hand. Ja, Gerrie. vandaag vanmiddag komt Sinterklaas aan op het Flemingplein. Dat is het plein voor Pluspunt en de FOMAR. Weet je, dat is dat grote plein. En dan uh, gaat hij, uh, wordt hij dus intocht. Hè? Dan, uh, alle, alle kinderen. En dan gaan ze dus naar, uh, bij Pluspunt naar binnen. En dan uh, met een liedje en een dansje, gezelligheid. En dan jong en oud is uh, welkom. En dat is vanmiddag om kwart over drie. Uur, kwart over drie. Tot kwart voor vijf. En, uh, door wie wordt het georganiseerd? Door, georganiseerd, pluspunt ja. door ja. Okay. het pluspunt georganiseerd? Ja, en dat is wel leuk. Want liedje je dan een warm drankje met wat lekkers. En voor de volwassenen. Een advocaatje met slagroom. Oh oh, hoe laat, hoe, laat, hoe laat? Ja, kwart over drie. Kwart over dus. drie. Goed, het Maar leuk, hè? Dus ja. Sint Klaas komt daar dus vanmiddag. Uh, slagroom vanmiddag. sowieso, maar als je nou nog een nog een, maar dat is heel oude advocaat, wens, hè? Ja, Nee, maar als je nou nog een ja. probleem hebt uh, gerechtelijk... dat je iemand wil vervolgen of zo, dan heb je ook nog een advocaat ja, dus. Oh ja, ook nog. Ik okay. heb één keer een fles advocaat gehaald, kipadvocaat, en heb ik een week lang Moskouvisie naar huis gehad. Nou, ja, ik ja, wil dat niet meer. Ja, Maar het is wel de beste advocaat, hè? Kipadvocaat. Ook dacht hij Moskouvis bedoelde. Ja. Nee, goed. Is helemaal, nee. Maar goed, ja. dit was dus... Uh, Wat zit dit, je nou te lachen, hè, dit, dit was uh, Sinterklaas, Sinterklaas. De intocht bij het pluspunt. Ja. Wat ja. heb je verder nog van Pluspunt? Balven dan? dan. Uh, nou. ik, ik heb iets gehoord over een nominatie. Ik kom meteen aansluiten. Meteen de Nou, Ik ben dus ook om even in te haken op de nominatie van jullie programma. Ja, ik ervoor. zit dus in de jury van dat... Uh, van dat uh, Krijgen we daar geen gehoord mee? Meijer, de nee, nee, nee. Want ik kan ook aanbrengen. Dus ik kan verder niet. Nee, dat heb je laatst ook gedaan. Dat heb je mij ook aangebracht ik heb, ik met vier aanbrengen. man Ik heb jullie ze mij aangebracht. Ik heb jullie moeten, aangebracht, moeten slepen. Zeg. Ja. Je ook, ook ge Gerry heeft ons aangebracht. Jullie, ik heb jullie genomineerd Genome. omdat ik vind ja. dat dit programma uh, dat verdient. Oh, nou, nou ik vast. Ja. Ja. En uh, er ja. zijn uh, zeven, ja. zeven genomineerden. Ja. Die zijn allemaal, hebben we dus ook op die avond dat jij bent geweest, zijn ja. allemaal langs geweest voor de jury. Ja. En uh, 9 december ja. is dus de, het feest voor alle vrijwilligers in Zandvoort. Wordt in de haven van Zandvoort georganiseerd. En daar is ook dan de uitkomst, de uitslag van... wie is de beste vrijwilliger van Zandvoort. En, en, en kon, krijgt die komt niet, niet mij ook zelf voor. Nee, die komt niet meer. Nee, want ja, hij is burgemeester in Huizen. Ja. Maar deze prijs is aan hem verbonden. Want wat hij... Uh, toen bij zijn afscheid is dat uh, geregeld. Daar, daar, hang, daar, hebben, daar is een beeldje voor. Hè? Dus degene die wint krijgt een, een beeldje. Oh, een, ja, een beeldje. Een beeldje. Uh, ja, maar goed, dus 9 december. Dus het is heel spannend. Mm -hmm. 9 december is de uitslag. Nou, en jullie zijn een, aanwezig. Hè? Uh, dat zijn we zijn aanwezig. Ja, we ja. Ja, ja, ja. Ja. zullen schitterende aanwezigheid en, uh, nee, <laughs> nee. Aanwezigheid. Niet. Oh, aanwezigheid, ja, dat is goed. Hey, dus maar, dat, is, uh, dat is wel heel erg uh, wel leuk. Maar kun je toch? iets vertellen van uh, andere genomineerden? Die, uh, want, uh, er zijn, het is heel verschillend. De, de, de, je hebt. Uh, de ijsclub in Zandvoort is genomineerd. De ijsclub in Zandvoort? Die dus weer, aan, die dus weer wordt... Uh, die die uh, elk jaar verantwoordelijk zijn ja. voor het, uh, voor het ja, aanleggen van de ijsbaan. heel ijsbaan. Voor en alles anderen. wat er uh, ja. aan de activiteiten ja. plaatsvindt. Ja, die is genomineerd. Terwijl onze vriend Leo is altijd zo druk. Meester. Ja, Leo, Leo is de ijsmeester. Ja? Die zit daar ook. Is hij ijsmeester? Hij is ijsmeester, ja. ja. ja. Ik, zag op, ijs... op, ik zag hem lopen toen met zijn Unox meest. Wat zie jij dat dan uit als een bosje. Ja, ja, jij bent een baanveger toch? Baanveger, baanveger, baan kom met je beelden. Nou, ja. Ik heb wel, ik heb wel ja. jaren, jarenlang heb ik voor ZFM... hebben we, ja. hebben we dus de fluitketel ja. mooi gedaan, hè? Op het ijs. Ja. Ja, echt? Ja. ja, dat was heel leuk voor dames. Ik heb er foto ooit toen foto's van gezien, ja. samen ja. Met, uh, met, uh, met... Met Dolly uh, en met, uh, met Beb ook. En met... Uh, Irene. Irene zat erbij. Irene. Ja. En met Thomas en toen hebben jullie, hebben jullie heel goed, een hele goede worp gedaan. Omdat ja, het maar we, een hebben een niet we hebben niet gewonnen. Nee, maar dat kwam omdat jullie die fluitketel uh. toen die tijd bij de HEMA... Ja, die door ging de, zo door, door, die door, door, door de raam. Die door de raam, he? He? Door de raam oh, ja. lag tussen de tompoes in een keer een fluitketel. Ja, hier. Ja. ja, toen werden ze gedisken, gedisken, gedisken. Gedis, ze mochten niet ja. meer meedoen. Nee. Oh. Ja. nee, maar het was wel heel erg leuk. Ja, ja, ja. Maar dat meneer, is... meneer wordt de ijsbaan aangelegd eigenlijk. Die, je... de volgende, ik denk al volgende week of zo ergens. Oh, nee. was, ze hadden al een bespreking, de bestuur. Mm -hmm. ja. Maar uh, dat gaat uh, langzamerhand beginnen. Drie weken lang. Nou, dan wordt het misschien, leuk, uh, misschien is het ook wel leuk om, uh, ik weet niet of het in de planning zit, om, om gewoon, weer, lekker, gewoon lekker weer een uitzending te doen vanaf de IJsbaan. De, ja, boys de, de Boys vanaf de ijsbaan. Dat is misschien heel ijzerang. erg leuk. Dat is misschien ja. heel leuk. Ja. Hoe nou, zeggen okay. ze dat? The Boys, the Boys Goes Holiday on, on, on ice. Ja. ja on ice. Nou, we ja. kunnen we kunnen dat gewoon eisen. Kijk. Ja, ja, heb ik één keer gedaan, maar het smolt waar je bijstond. Ja. ja. Goed. Gerry, had je verder nog wat? Ja, Gerrie, had je... Oh ja, want daar waren wij mee bezig. Ja. Uh, even kijken. Uh, oh ja, pluspunt zoekt ook vrijwilligers ja hallo we zijn net genomineerd wat is dit nou nee maar voor alles hè? dus de oh, balie voor oh. gastheer gastheervrouw klusjes boodschappen tuinieren gezelschap en bezoek ja want ja weet je dat doe jij toch allemaal? Dat man bezoek doe ik ook al. ja wat ja. je er eigenlijk je bent er eigenlijk een duizendpoot ook eigenlijk verdien jij gewoon nou ja vorig jaar hè vorig jaar wij bellen al. vanmiddag regelen wij echt waar is die gaan het regelen dat wij vanmiddag de politie bellen en wij laten jou gewoon brengen jou aan je brengt mij aan, heel goed. Nou ja, dat weet je niet. <laughs> ja. Nee, maar die, die, er is, is nog steeds dus heel veel uh, vraag naar nieuwe vrijwilligers. Want weet je. Er zijn natuurlijk heel veel. Pluspunt heeft 225 vrijwilligers. Maar. Daar zitten natuurlijk heel veel vrijwilligers bij. die dus al op leeftijd zijn. En ja, die worden steeds ouder. En op een gegeven moment. Ja. Moeten die stoppen met hun werkzaamheden? Ja, zo is dat. Dus er is natuurlijk mm -hmm. een nieuwe aanwas is er weer. nodig. Ja. He, dat is Bij alle clubs is dat natuurlijk ook zo. Nou weet ik van Bloemendaal bijvoorbeeld... Ja. Uh, <coughs> dat er ook een hoop uh, vragen is naar klusjesmannen in huis bijvoorbeeld. Ja, heel veel. Ja. Ja, ja. Is dat hier ook? Dat is hier ook zo. Ja. Ja, ja. Want er gaat natuurlijk in huis uh, van alles kapot. Ja. Kaartjes die gaan lekken. Of, uh... Nou, of lampjes indraaien, weet je. Ja, heel of veel, ja. Een lampje En uh, inderdaad, wat je zegt... Uh, allemaal kleine dingetjes. Vooral bij, bij aan het einde van het visserspad. Hier dat, is die dat noemen ze hand- en, spons hand en ja. Ja. maar ja. Aan het einde van het visserspad daar heb je zo'n uh, etablissement zitten. Een, een, een heerlijke, etablissement. Heerlijke koffie ja. hebben ze daar. Alleen, ja, één jammer. kraantje lek Oh, Ach. dat is heel jammer. Dat is, dat jammer. Dat is heel jammer. Dat vind ik jammer, ja. Oh. Maar daar kunnen ze nooit iemand meer voor krijgen. Hè? Waarom niet? Om dat te maken. Nou, dat weet ik niet. Dus hij blijft lekker. Hij blijft lekker. Lek. Maar blijft er staat een, heleboel, een, een, hoge, een, een, een, een holle boom naast. Een holle boom, ja. ja. Holle boom, daar, ja. Komen, daar, komen, daar komen de kindertjes vandaan. Ja. Daar komen, ja. ze, daar komen ja. de echt. kindertjes. Ja, echt, dat ja. werd mij altijd wijsgemaakt in ieder geval vroeger. Ja. Ja, dat is zo. Dus om het, het verhaal helemaal rond. En bij de Efteling heb je dus ook een holle bolle boom. Gijs. Ja. Dan nee. gooien ze de kindjes in en haalt ze bij die bomen er ervoor uit. Kan het nou. Nee, nee, ja, nee. Dat is een dat kan. Willem, Willem is een beetje verward vanmorgen. Hij is een beetje... Hij haalt het een beetje door elkaar. Hij haalt het een beetje door elkaar. Het is gewoon... Kijk, uh, kraantje Lek. Ja. Daar staat dus een holle boom. is inmiddels een bronzen boom. Ja. ja. Want de holle boom, ja, die was uh, dermate hoorten. vergaan en kapot. Ja. Die hebben ze vervangen door een bronzen uh, replica. replica. Een replica. Een replica. Ja. Ja. Weet je wat een replica is, Willem? Een replica. <laughs> Zo'n hert is dat. Uh... Nee, nee, nee, nee. Nou, laat maar, Gerrie. Laat maar. Het is gewoon niet besteed aan... Nee, dat lukt dus dit... niet erg, hè? Sorry, hier kan mijn grof <laughs> snijheid niet tegen. Dus ik heb gewoon een stukje muziek. We gaan we zo verder met plus. Maar. Is dat goed? Ja, nou, verhuizen maar. <laughs> En je herkent natuurlijk uh, Anita Meijer, Diana Marshall. Ja. En uh, Hans Vermeulen natuurlijk. Ja, de ja, Rainbow Train, ja. Jammer zo, dat ja. hij uh, overleden is. Ja, dat is altijd zo. Ja, luisteraars. Ja, Leg de Plakjes ja, maar klaar. Leg de maar klaar. Ja, gaan we, Daar gaan we. Ja, ja. Ben je er klaar voor? Mooie prijzen. Ja, nog met pen doet het. Ja, doe het. Ja. Nummer 34. 34. Nee, heb ik niet. Jammer, jammer, jammer. Nummer 17. God, door bijna. 17. Oh, 17 heb ik wel. Nee, mevrouw 17. 17. 17. 58. 8. <laughs> heb ik. Nee, acht, ja, 58. ja, ja, ja oh, nee, ook acht, niet. spannend. Nee, nou, dan komt hij hoor, daar komt hij hoor. 81. <coughs> nee. Oh, nee. No, nee, nee, nee, nee, nee, nee, 82 goed. 3. <laughs> Bingo. Kijk. Ah! Ja, hey! <laughs> hey, Willem. Uh, ja. Ja. Heb je de prijzestafel gezien? Oh mijn god, echt, de konijnen lopen er overheen. Ja, mooi zo hè? Mooi, hè? Ja, zo ver, hè? Zo ja. Die, ja. Ja, ja, die kokoen ook, hè? Ja. ja. Maar die, die kokoenen hebben ruzie met die konijnen, want die, die kokoenen pikken dat niet, die konijnen op nee, nee, tafel. Nee, ja, maar dan komen we de konijnen, die kennen pikken. En hadden we nou Mr. Bean maar te gast gehad? Nou, want dat is toch een leuk, dat ik zo leuk Met die kokoen over op. hallo. Ja, geweldig. Die vrouw is ja. ik weet niet wat, ja. Maar bingo, waarom nou ik een bingo? Ik vond ja, het spannend nou, ja, en het ja. leuk nou. dat ik een prijs heb. Maar. Ik, ga, ik ga jou uit de droom helpen, want jij droomt dan nog graag. Ik ben een... I'm a dreamer. Droom jij elke dag eigenlijk? Ja, het elke, op het werk ook, ja. Want dan denk ik van, ach, wat heb ik toch een leuke baan? Ja. ja. Hé, hey, maar ja. Ik, ik, ik, heb, ik ben natuurlijk niet voor niks met die bingo begonnen, want we gaan gewoon verder bij Pluspunt. Ja, want daar is de kerstbingo. Kijk. Bingo! Nee, maar altijd gezellig. Altijd gezellig. Bingo is altijd... Hey, en die prijzen, waar komen die dan vandaan? Want die, die, kost het die worden gedoneerd door de winkeliers. Uh, in de, in de ah, oké. Okay. Zit er ook een... Uh, ik noem alles. maar wat een tv bij? Nee, nee tv's, dat, nee, dat doet die wat, heeft uh, geen tv. Nee, maar dat komt omdat... Nee, maar, nee, omdat, uh, nee, omdat dat, dat komt omdat de op de grote kocht zit. Dat maakt er niet uit? Ja, maar nou, jij zegt de winkeliers en de omgeving. Dus, uh ja, maar dat is de omgeving toch? Want het is nou, bij de Blauwe Tram. Zo'n mooie kerstboom van Vera. Het dus is midden in het opzicht. Een mooie kerstboom van Vera. Van Vera. Oh, maar dan of, een nou, of, of zeg maar kaas van Corrie. Hè. Die heeft, die, aan de kaas van Corrie. Kaas van Corrie. Dat is Corrie. Dat is Corrie, dat is de kaasboer. En die heet, Boerin dan cool. hè? Ja, Boerin. Ja. Maar die hebben heerlijke kaas ja. Maar goed, uh, Kerstbingo wanneer? En, en, en dat is op ja. woensdag 20 december. 20 in december. de Blauwe Tram. Dus dat is in het, uh, bij het Louis-Davids gereden. Ja, ik moet mm -hmm. hem iedere keer toch uit elkaar houden. Nee, oh. dat is dus het Blauwe Tram. Blauwe ramo. Tram is het centrum, in het centrum van Zandvoort. En Pluspunt zelf zit in Noord. Ja, ja, het hoofdkantoor. Er zijn twee locaties. De Vlemingstraat, In de nummer Vleming. nee, Vleming. 55. Vleming. Ja, juist. Jij He? weet het, Sharon. Ja. jij weet het nu, hè? Ja, ja, ja, jij bent er geweest, Jij bent geweest, geweest. Ja. ja. Jij bent genomen, genomen, genomen. genomen. Je bent genominaliseerd, ben jij? Ik ben hier. Ja. Ja. Ja. Hey, ja. en, en, en uh, nou, die bingo, vertel. En dat is ermee dus welkom. En dat is dus woensdag 20 december van 10 tot 12. Zochtens. S Ja. Nou ja, dat is toch ook leuk? Ja, hartstikke leuk. Want dan kan je de hele dag weer je je je, prijs genieten. Dan kan je van je prijs genieten. En dat is dan, dan krijg je, dat kost uh, 2 euro. Tjesh. En dan krijg je twee Pe, keer peplankje, koffie. per plankje? Nee, dat, oh. zit, dat zit allemaal in, in. Dus allemaal inclusief met twee, twee keer jongen, koffie jongen, en iets lekkers. Ja. Dus Bijna gratis Willem. Ja, ja, erbij. Eigenlijk, eigenlijk heb je al wat gewonnen voordat je, je wat mee begint. Doet. Voordat okay. jij aan dit ding gaat draaien die balletjes... Ja. Iedereen al je moet nog binnenkomen, je hebt al gewonnen. Je hebt het, het is niet gewonnen. geloofd. Wat een wereld. Nou ja, dit dus dus is een heel, kan, heel he? gezellige kerstbingo. En uh, dan kun je je aanmelden op 023-304-0700. Bingo! Oh, sorry. Kijk. Oh, ik dacht dat <laughs> en dat al, uh... is dus de kerstbingo van Pluspunt. Maar bij de blauwe Ik Hij denkt kosten dat hij prijs natuurlijk Ja, wilde. hij blijft doorgaan. Hè? Ik heb al een winkel klaar staan al wat prijzen prijs te gooien. Ja. Ja. Je bent wel fanatiek. Maar hebben jullie nu? wel eens bingo gespeeld? Ja, het echt. Ja. Ik nee. nog nooit. Jij? Mij, nou, Ik serie. heb nog nooit bingo gespeeld. Maar de hele huis is vol met, met bingo-ingrediënten. Ja, de televisie. Heb je nog gewonnen? De CCO-apparaat. Ja. Oh. Uh, uh, en waar woon je dat dan? Bij welke bingo's dan? Die, die, die, die machine waar je hardware op gang krijgt, die heb ik ook gewonnen. Die okay. wil uitzonder ook weer. Dat is ja, dat, ding ja. wat je, dat ding wat je van de muur geschroefd hebt. Ja. Dat bedoel je. Oh zo'n... Uh, nou. Nou ja, zeg, dat zeg je dat toch niet. doe je toch nee, niet. Nee, maar, maar. Ik, heb, ik heb wel eens... Ik, heb ja? wel, ik weet nog... Uh, dat is, uh, uh, dat is op, de, op, op de lagere school had ik een vriend. En dan mocht ik met die ouders... En, en dat vriendje mocht ik mee naar een bingoavond. Oh. En laat ik, nou, laat ik daar nou de hoofdprijs... <laughs> ja, serieus. En wat was er? Dat was toen een hele kolossaal grote fruitmans. Oh, met met, met leuk. allerlei... Ja, met uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja leuk. Nou heb ik het over de jaren vijftig. Ja. Oh, dus die appels zijn inmiddels wel bedorven, hoor. Die, <laughs> die bananen die kan je ook niet meer uh, nuttig hoor. Nu. Nou ja, die makreel die was van is... 31 jaar oud. Dus dat ging ja, ook Maar wel. je kan het wel lang bewaren, natuurlijk. Juf, het droogt het was niet in, Het droogt was... in. Je kan het alleen niet meer eten. Nou, deze droogde niet in, hoor. Dat was... Uh, nee, nee. Nee? Stomp het ook? Wat zeg je? Stomp het ook? Uh, uh, ja, Toen hij ontdooid was, wel. Gerry, ja. Ja. bingo. Dat was uh, de ja. kerstbingo. Zal ik nog even een stukje muziek doen? Want wij gaan richting de klok van 10 ja, uur. Ja, dan kunnen je we naar klok kijken. Geen klok kijken, want het is nog lang 10 uur jij kunt er niet eens met de vork eten, Hou dat toch op. Goed, stukje muziek geef je naar de klok van 10 uur en dan zijn wij er weer. Ja. En, uh, okay. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, jammer. Get him. Mariska Veres, weet iemand waar Mariska Veres is? Ja. Dat ja. jij weg is dus mee dus. <laughs> Ja. Oh, bederf. Maar uh, ja, Mariska Veres, ja, daar kan je nog iets over vertellen. Dat, uh, dat bandje Shocking Blue. Ja. Uh, toen Mariska Veres al lang was overleden, die traden, uh, traden nog wel op met een heel ander repertoire. En uh, op een gegeven moment kwamen ze uh, op een feestje waar ik met Ruud Jansz ook zat te spelen. En toen maakte die drummer van Shocking Blue, dus serieus hoor. Die, die uh, maakte gebruik van mijn drumstel. En die man die sloeg zo verschrikkelijk hard. dat ik had echt het bloed op de velden van de drumstel. Echt waar? <laughs> ja. Ja, niet normaal. Ja, dat ja, zijn mensen ja, die, die, die gaan er helemaal in op hè. Ik had er ooit iemand zien doen met een doedelzak. Nou, dat is vreemd. <lacht> werkelijk. Ik denk dat dat kan met zo'n ding. Dat ja. is fanatiek hè. Dat ja. ik kan allemaal met zo'n ding. zitten. zit Enorm, een enorme zak bij zo'n doedel, natuurlijk. Hè. Ja, zeker weten. Maar uh, ik zeg tegen haar: hoe kreeg je dat nou in Godes naam voor elkaar? Er De beide benen in de grip en de hele verbanddoos is gewoon weg. En, en, en, en, en, en ik snap er helemaal niks van. En wat bleek nou? Wat bleek? Hij is erop gaan zitten. Ah. Ja. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.